4 uur. lewin met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan zegt dat Duitsland een toevluchtsoord voor terroristen is geworden. Koerdische PKK-strijders en Turkse linksradicalen kunnen er volgens hem al decennia lang terecht... zonder dat de overheid ingrijpt. Erdogan zegt ook dat de Gulen-beweging in Duitsland van de grond heeft gekregen. Die zit volgens hem achter de mislukte staatsschepen van afgelopen zomer. De verdediging van Geert Wilders gaat een van de drie rechters in het proces wraken. Advocaat Knoops vindt dat rechter Van Rens vervangen moet worden omdat ze niet onpartijdig zou zijn. Volgens Wilders kan ze haar haat voor de PVV nauwelijks verhullen tijdens de rechtszaak over zijn minder Marokkanen uitspraken. Wilders is vandaag zelf niet bij de zitting aanwezig. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat patiënten voor een operatie een bad moeten nemen of moeten douchen. Het lichaamsdeel waar de operatie zal worden verricht moet niet geschoren worden zoals dat nu wel gebeurt in ziekenhuizen. Wel is voor en tijdens de operatie antibiotica nodig om infecties te voorkomen. Dat zijn de twee meest in het oog springende van de 29 nieuwe richtlijnen die de WHO vandaag publiceert om de verspreiding van antibiotica-resistentie tegen te gaan... sterfgevallen door wondinfecties te voorkomen en zorgkosten te drukken. In Amsterdam gaat alle cruiseschepen uit het centrum weren. Met de maatregel wil de gemeente de toestroom van toeristen beperken... waar bewoners over klagen. Nu meren de schepen nog vlak aan bij het centraal station. Veel toeristen worden dan met een bus naar het centrum gebracht... en daar is de binnenstad volgens de wethouder niet op berekend. En dan nog het weer, hier en daar wat buien en af en toe zon. Het is een graad of elf. Morgen op veel plekken droog, in het westen meer kans op regen. S'avonds trekt de regen verder het land in. Dit weekend blijft het wisselvallig, maar de zon schijnt ook af en toe. Dit was het NLV. CFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Moi van de ANWB. In de randstad staan nu 20 files. Op deze wegen heeft u nu de meeste vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Nieuw Vennep 3 kilometer. En bij Dorp 5. A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Henderkido Ambacht en sliedrecht West ook 5 kilometer. En dan op de A20 richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en Krooswijk eerst 4 kilometer. En verderop tussen de Afrit Prins Alexander en Moordrecht 3. A28 Utrecht zwolle Tussen Soesterberg en Leusden 3 kilometer.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 Hele goede luisteraars. het is donderdagmiddag, 2 november, 4 uur, dus tijd voor Muziek Boulevard Live. En wel, Hans met zijn vrienden in de middag. Mijn vrienden zijn vanmiddag Imka Drommel en technicus Ronald Kraaienstein. Met als speciale gast Marcel Buscher van Lunch Café Zetten Het FM is te beluisteren via SM Frequentie 106.9 en Ziegelkanaal 40. Maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio en wel via internet. wwwzfm livenl En wat is de kan u verwachten in de aankomende twee uur? De column van Mendy Schorl Rond half vijf. Het tweede uur, half zes het weer voor het komend weekend. En de wonderenwereld van ZFM om kwart voor zes. En spanningen om, een loterij. Een gratis lunch voor twee personen aangeboden door Rebel. Blijf dus luisteren. En de spreuk van vandaag is... De herfst in de winter is de lente... Nee, de herfst is de lente van de winter. Zo is het. En we starten vandaag heel toepasselijk met David Bowie. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. Hand. Is dat zo? Ja. Yeah. Ik denk het is wel toepasselijk eigenlijk een rebel rebel. Fine. Ja, je schrijft het net even anders. Hè? Ja, dat weet ik. Dit is een ja. rebel. Maar goed, dat, ja. Ik, ja, maar zoek het maar. maar ja, he. Je schrijft ook geen westernaar. Dus Kijk, het, dat het bedoel ik. Toe, ja, dat bedoel ik. Daar heb je gelijk in, ja. ja. <laughs> We ja. hebben een, zoals ik net al vermeld een speciale gast bij ons in de studio. Marcel, Marcel Buscher, Welkom in onze studio. Dank u wel. Even een vraagje. Een heel simpel vraagje. Wie is Marcel Buscher? Ja, de, de jongen die nu tegenover er zit. Ja, dat begrijp ik. Me. Maar dat is zie natuurlijk niet. Nee, dat uh, is Mars Buscher. Ja, sinds anderhalf jaar bestuur ik uh, de Leusroemer Rabbel, het Kerkplein. En daarvoor ben ik eigenlijk uh, in Amsterdam ooit is geboren in 1970. Ik ben, ja, in Amsterdam opgegroeid in een klein beetje. Maar wel de hotelschool, horeca school gedaan daar ook. En sinds zeven jaar, acht jaar weer helemaal terug op het dorp. Dus ja. door hem uh, wel op het zand wordt gewoond, weer weg geweest, weer terug geweest. Maar uh, uiteindelijk het bloed kruipt waar het niet gaat. Ja, dus ja. dus altijd in, in de horeca heen. gezeten. Zo, sowieso, ja. Ja. ja. Eigenlijk zo. Ja, ja nou, dat is hartstikke leuk. Want sinds uh, 19. 2015 bent u eigenaar van, van Wat, Rebel? Je Het zijn jullie beleefd tegen elkaar. Man, man, man. Wat ja, zeg je? Zo beleefd tegen elkaar. Ja, de oren oorig, nee. gaan er van piepen. Ja. Nee, dat moet je niet doen. Nee, het is een hele stap geweest waarschijnlijk om, om dat te doen, of niet? Um, ik of ik had, werkte je daar al? Of niet? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik kreeg te horen dat inderdaad de lunchroom te kopen was op een gegeven moment. Ja. Ik ben naar wezen kijken en uh, ja, er was een goed gevoel. Dus kijken van wat zijn de mogelijkheden? Is het mogelijk om wat te gaan doen daar? Ja. Nou, uiteindelijk is, uh, zijn alle puurstukjes op zijn plek gevallen. Ja. En ja, binnen afzienbare tijd uh, was het eigenlijk rond. Ja. En konden we van start gaan. En ja, tot op uh, heden mag ik niet klagen ja. wat dat betreft. En, ja, het is hard werken, het is leuk werken, het is het mooiste vak van de wereld, blijf ik bij zeggen. Ja, als je lekker bezig bent buiten op het ras, uh, je ziet alleen maar vrolijke mensen. Nou, nu begint dan een beetje het uh, seizoen af te lopen. Maar ja. op zich, als het zomers en het zonnetje schijnt. Ja. Super. Heette, het, heette het vroeger ook Rebel uh, Het is heel lang een hele lange tijd. is de Koffieclub geweest, zover ik weet. En wat het daarvoor geweest is, durf ik niet echt te zeggen. Maar in ieder geval, Jan, Jan en Christel Smit hebben het uh, omgedoopt tot uh, Rebel. En dat is eigenlijk zijn bijnaam van. Een familielid van hun. Ja, maar dat hangt ik niet van want dat is een heel aparte naam. Hoe zijn ze eruit? Ja, gekomen? Het is. Uh, Rebel is een, uh, een familielid van. Uh, Christel was dat. En ook een erelid van de voetbalvereniging van Zandvoort. En, zover ik weet, mijn herinnering is hij in april helaas overleden. En. aan de familie ook gevraagd: van goh, hoe vind je dat als we wel door de naam doorzetten? Ja, ik bedoel, het is toch zijn bijnaam en ja. het is ook daarna vernoemd. Ja. Nou, die waren er eigenlijk wel trots op en die vonden het heel leuk. Dus. Uh, ik mag gelukkig ook de, de familieleden als uh, mijn buren beschouwen. Oh, leuk. <laughs> dus dat is dan ook wel weer ja. grappig. En ja, dus op zich. En die komen nu ook gewoon gast, als gast uh, bij ons over de vloer. Dus uh, ja, de foto van hun opa of van hun vader hangt er nog steeds. En dat is toch wel waar. Ja. Ik kom gewoon de eerste keertje langs, u. Ja. Ja, ja. Uh, ja. Ja. ja, dat is mijn leeftijd. Hè. Dat hebben wij geleerd. Ja, dat ja maar dat, ik dat heb ook is ook niet in iedereen te Hans. Dat is niet in iedereen te verraaien. Nee, dat is nee. waar. Nee. Nee. We gaan even, eerst even naar muziekje luisteren. hier uh, vrolijk al uh, verder gaan? Ja, ja, dat is hartstikke goed. Ik, ik, wij zijn hartstikke goed. Ja, maar, en wij zijn vrolijk ook. Oh, en, wij zijn hartstikke goed. <laughs> nee, vrolijk. <laughs> <laughs> ik heb even een, een vraagje. Ik heb uh, gelezen over, uh, over je medewerkers. En dan praat je over een enthousiast team. Kan je daar iets over vertellen? Over je medewerkers? Het een moeilijke, ja, ja. moeilijke vraag nou. Nee ik hoor, he? helemaal niet. Ik vind het wel moeilijker, of makkelijker over hun te praten dan over ja. mezelf. Dat stel ook goed uit. Nee, we hebben gewoon een heel goed team. Of tenminste, heel goed team. Uh, we zijn in, begonnen inderdaad met een aantal mensen. Een paar die er al, al werkten doen, doen de zaak overnam. Uh, een aantal zijn er uh, weggegaan. Een aantal zijn nog gebleven. En ja, in principe uh, het idee en het beeld wat ik had, dat heb ik geprobeerd aan hun over te dragen. Ja. En uh, zij zijn erin meegegaan. En, Uiteindelijk denk ik wel dat het aardig gelukt is. En, maar het enthousiasme... Dat, dat, dat beeld waar je bij het over had, is dat het beeld van vroeger, zoals het vroeger was? Of heb je er een hoop veranderd in die tussentijd? Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, vroeger ben ik er nooit zo vaak geweest. Oh, eigenlijk dat nooit. <laughs> <laughs> dus daar kan ik geen <lacht> vergelijking van trekken. Ik heb zelf mijn eigen ideeën getrokken en mijn, en mijn lijnen uitgezet van zo willen we het gaan doen. Ja. En ook met het team toen besproken van jongens, dit zijn de ideeën. Ja. We gaan er echt een leuke tent van maken. Dat nou, ja. is wel uh, gelukt denk ik. We zijn genomineerd tot onderneming ja, in het jaar 2016. we het best gedaan hebben. Ja, wat moet je dan weer? Hoe, hoe groot is het team eigenlijk? Uh, dit zijn strikvragen. <laughs> um, we hebben, uh, even denken hoor. Jeetje Mina. Je staat Hij, op Facebook, is... dus je kan tellen. Hè. Dit is ja, maar er staat als... niet iedereen op de foto. Ah, <laughs> kijk, dat weet ik dan weer niet. <laughs> nee, ah. nee, niet iedereen staat erop. Nee, uh, we hebben, ik denk in totaal een stuk of twintig medewerkers... waarvan er een aantal wat vaker in de week komen... en een aantal scholieren, dus die in de weekenden uh, beschikbaar zijn... En tijdens de schoolvakantie Dat is een, schimmel, een beste hoeveelheid. Ja, maar we hebben in totaal 150 zitplaten. Ja, ja. ja dat dus dan, je, dan heb je ook heb wel mensen wel, nodig ze om nodig. te bedienen. En, en jullie menukaart, spelen jullie in op de seizoenen? Of, of hoe doen jullie dat? Ja, we proberen wel. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, afgelopen jaar hebben we het ontzettend. Want voor mij was het, dit, dit wind, of afgelopen winter was eigenlijk de eerste winter... En dan denk je van nou, we hebben al tijd zat in een rustige periode. En dan gaan we alles weer even klaarmaken voor het nieuwe seizoen. En we gaan de winter in. Dus we beginnen met een leuke winterkaart. Ja. Moet ik heel eerlijk zeggen, het is gewoon niet van gekomen. En daar ben ik alleen maar heel blij om. Want we hebben het ook in die winterperiode. Dan ben je een beetje angstig, bang, voorzichtig. Ja. Hoe je het ook wil noemen wil. Ik bedoel, ja, je weet niet precies wat er natuurlijk gaat gebeuren. Maar we hebben het gewoon, ook winterdag hebben we nog wel behoorlijk wat werk gehad. En ja, dat, dat is alleen maar gelukkig natuurlijk. Er zijn gewoon dingen bij ingeschoten. En dat proberen we dit jaar gewoon weer opnieuw. Alleen dan met iets meer daadkracht ja. uh, het wel te volbrengen. Maar wat we wel hebben is in ieder geval uh, na het seizoen... Weer, eigenlijk zijn we nu weer twee, drie weken bezig denk ik... Broodje van de week, dat ja, uh, is lekker. ook wel heel bekend. <laughs> Ze zitten altijd te wachten. Oh, wat, wat zal het deze week zijn? Ja, en, en het slaat ook inderdaad wel aan. We hebben gelukkig onze Facebookpagina die gaat dan uh, iedere maandag wordt die. Uh, daar heb ik ook mijn vragen afgehaald, dan moet ik Dan ah, ja, had je ook het aantal medewerkers kunnen tellen. <laughs> dat heb ik niet gedaan. Ja, ja. Nee, maar goed, we hebben, daar hebben we veel reacties op, en, uh, en die passen we sowieso aan aan de tijd van het jaar. Dus uh, ja, een warm broodje als in de koude dagen en ja. een koud broodje in de warme dagen. En sta je zelf in de keuken? Uh, regelmatig, ja. En wel eigenlijk wel te veel, vind ik zelf. Ik vind het gewoon het leukste om buiten... Of, ja, is dat ja, zo? Ja, op het terras, ja. Oh. Je ja, maakt wel altijd een praatje, dat is altijd gezellig. Precies. Ja, ja, ik heb je ja, even... Het kan me ook nooit gek genoeg, hoor, wat dat betreft op het terras. Ik bedoel, ja soms denk ik ook wel van... Oei, wat heb ik nou weer tegen mijn gast gezegd? Maar ja, ze blijven terugkomen. Dus, ja. <laughs> dus het is altijd goed geweest. Ja, dat he? denk ik wel. We gaan nog even een baantje draaien. Ah. Als je het wel. nou over jeugd sentiment hebt. That nou, dat I is het zeker. Volgens mij begin 60 eraan. Zo oud ben ik nog niet. Jawel. al. Away from a run around, Sue. Yeah, hey, my her lips hey, and the smile on her face. The touch of my hand, hey, and this girl's wantin' embrace. Hey, so if you don't hey, wanna cry like I do, uh, hey, I keep away from a run around, Sue. Van de week te horen in een film. Arrogant. Dit? Ja. Maar klem gezocht, maar wel gevonden. Dit liedje? Of die, film. Nee, of die film? Nee, dit liedje wat ik nog moet draaien. Oh, dan dat ook. Heb je zinnige dingen te zeggen, Marcel? Ja hoor, ik heb een leuke vraag. Ik heb het je mij had gezien uh, gehoord in een film. Nee, nee, nee. Was het was waarschijnlijk een hele oude film dan, of niet? Nee. Ja, de volgende vraag. <lacht> uh, heb je aangepaste winteropeningstijden? Uh, vaste winteropeningstijden wel. Die zijn eigenlijk makkelijker te onthouden dan de zomeropeningstijden. Okay. De openingstijden zijn altijd wel uh, vast. Dat is half negen, gaan we open. En dan uh, van de winter sluiten we in principe om half zes. Okay. En dat blijft altijd wel een beetje in principe. Dus dan ben je eigenlijk een lunchroom? We zijn echt een lunchroom. Ja, het is ja. Ook, het is, Zo heet het ook. Hè? Ja. Ik dacht eerst dat het een eetcafé was, maar het is gewoon een lunchroom. die zijn Ik maar een nee. beetje eetcafé. Ja, dat stond er ook op ja. volgens mij. He. Uh, ja, het is gewoon... Ja, de vorige eigenaren deden dat dan wel. En die gingen gewoon om uh, vier uur, vijf uur... deden ze de deuren dicht ja. en ongeacht het weer. Ja, dat is gewoon zonde. Ik bedoel, ja. ah, sowieso voor het aanzicht van het plein. Ik bedoel, daar scoor je geen punten ja. mee. Maar ook gewoon, ja, je, bent, je, je zit er op zo'n leuke locatie. En dan is, daar moet je gewoon wat mee doen. Ja. En in de zomer, als het mooi weer is... dan hebben we ook de hele dag het uh, zonnetje op het terras. Ja, de, de avond gaan we dan ja. ook gewoon lekker ja. door. En dan ja. hebben we gewoon een leuk avondkaartje... met een, ja, een bierstukkies, een theetje, hamburgertje. Dus dan is het eigenlijk... op dat moment is het geen lunchroom meer. Dan zijn we smiddags met de lunch. Zijn we ja. ook open, maar van ja. s'avonds ja. dat. is het niet ja. café. Ja. Het heet, ah, gewoon, ja. het heet ja. gewoon late lunch, Hans. Oh, sorry. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja dan wou ik het even over hebben. ook hebben. Uh, over een late lunch? Ook. Oh. Uh, Rubble is niet alleen een, een lunchroom... maar jullie hebben ook veel arrangementen. Klopt. Kan je er iets over vertellen? Ja, we zijn uh, druk bezig om dat ook wat meer te promoten. En daarom ben ik ook heel blij dat ik hier aanwezig kan zijn. Maar er zijn inderdaad wat meer uh, dingen dan alleen maar een broodje eten of een ontbijtje. We hebben een high tea, we hebben een high beer, een high wine. We kunnen ja, gewoon een, een leuke koffietafel voor groepjes. We kunnen verjaardagsarrangementjes verzinnen. Alles is eigenlijk ja. Wat, ja, binnen, wat binnen onze mogelijkheden ligt. Ja. Kunnen we eigenlijk wel verzorgen. Ja, en, en br een brunch kunnen jullie verzorgen hebben ook ik gezien. In, ja, een, een high tea, daar kan ik me iets van voorstellen. Nee. Maar een high beer, daar kan ik me eigenlijk niks van voorstellen. Het is een bier van twee meter nee, vertel het eens. <laughs> zo'n ja, zo hoogte Het hoog hoog moeten staan om het om te kunnen drinken inderdaad. Ja, de nee. high beer is in principe hetzelfde als high tea. High tea doe je eigenlijk met hapjes. En de thee staat dan centraal en je hebt er allemaal lekkere hapjes bij. Er gebeurt zo'n beetje rond de klok van drie. Kan natuurlijk ook op andere momenten van de dag. Maar dat is oorspronkelijk de normale tijd. Uh, bij de high beer moet je ongeveer hetzelfde... Bedenken. Alleen dan mag het eventueel ook iets te later zijn. En dan ga je gewoon verschillende bieren proeven. We hebben Op de tap hebben we gewoon het Heineken bier zitten. Dat kent iedereen over het algemeen wel. Die geïnteresseerd is in de ja, heibeer. Ja. Uh, daarbuiten hebben we nog een Tessels en een Joop op, op de tap zitten. En dat, kan, dat zijn wisselende bieren. Tenminste, wisselend qua smaak. En we hebben diverse soorten lokale bieren uit de regio. Dus, echt. dus Klein Duimpje, de brouwerij van Klein Duimpje. We hebben nog uh, het brouwerij Te Ei. En dan gaan we gewoon de mensen te geven drie soorten bier. Dan kunnen ze uitkiezen. Of wij gaan van een licht biertje naar een zwaarder biertje. En dan doen we gewoon een hele leuke hapjes bij die er gewoon goed bij passen. Ja, ja. En, en, en wat moet ik van die high wine uh, eigen je voorstellen? Ga je dan ook verschillende soorten wijn? Ga je? Ja, met de high wine gaan we een beetje de wereld over, om het heel simpel te zeggen. Dus we beginnen, nou moet ik het even goed zeggen, en de goede volgorde aanhouden. Met een witte wijn, een droge witte wijn, een chardonnay. En die komt uit Chili vandaan. Ja. Dan hebben we een uh, rosé uit Frankrijk. En we hebben een uh, rode wijn uit Zuid-Afrika. Dus drie verschillende wijnen. En ook daarin gaan we steeds zwaarder qua drank. Maar we gaan ook andere druiven pakken. En we gaan ook naar andere continenten toe. En daar worden ook hapjes bij gespeeld, Dus op zich eigenlijk een heel leuk arrangementje. Wat mensen kunnen doen. Ja. En ja, hou je niet van thee. Nee, nee. Ik vond het er namelijk heel apart uitzien. Ik heb dat nog nergens gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het, het, is heel apart. Dat moet geen zijn tegenwoordig. Ja, dat vind ik ja, heel, heel apart. Maar jij ziet er ook heel apart uit, Hans. En jij zit ook hier. Dank je wel. Gaan we nog even wat ja. draaien? Of nee, ik wil nee. even weten wanneer we loodjes gaan trekken. Nou, dat is het. Aan de halve wereld zit er. Ja, nou laten we lekker ja, we dan we dan we dan we we wachten. Zitten. We hebben ja. nog een hoop te vertellen, dus ja. laten we ja. maar wachten. Gaan we nu? Nu? Nu? Nu dan? Nu? Nee. Nee, we gaan eerst een muziekje draaien. Oké. Ja, zijn we weer. ja, onze MK had een leuke vraag. Ja, ik wil vragen hoe de toegankelijkheid is voor minder valide. Goed. Nou, dat is duidelijk. Mensen <grijpte> <Goed, de auto. grijpte> ja. ja, kunnen zonder drempels naar binnen? Ja, aan de voorkant zit een heel klein drempeltje. Maar dat is heel makkelijk. Uh, als de banden goed opgepompt zijn, is dat goed te bereiken. En voor de rest, uh, toiletten zijn op begaande grond. Het is niet... Uh, voor minder verliede specifiek gemaakt. Maar in principe ze kunnen daar wel de weg, weg vinden. Zeg maar. Hartstikke goed. Dus ja, we, we ja. kunnen zowel met de rolstoel als met de rollators kunnen mensen prima naar binnen. En eventueel we hebben we parkeerruimte ook genoeg om de, de rollators te kunnen stallen. Nou, oh, kijk, dat is mooi. Ja, dat en dan heb ik nog een vraag. Is dat betaald parkeren? Nee, nee, nee. Oh, ja. En anders wint het tarief. Dus uh, dat scheelt dan weer. 50 cent per uur. Ja. En winterbanden uh, waarschijnlijk. Ja, ja, ik had, ik had nog een vraag. Ja, nou, ja. Geen gang. Doe je ook bruiloft en partijen? Wij doen zeker uh, feesten en partijtjes organiseren. Absoluut. Bruiloften kan. En het is, ja, we doen alles op uh, verzoek. Dus als mensen langskomen en ze willen even wat informatie weten. Ze kunnen gerust langskomen. Uh, ik ben denk 90% van de tijd ben ik wel op de zaak aanwezig. Tijden, zeker tijdens de winteropening. Dan gaan we gewoon even in gesprek kijken wat de wensen zijn. En dan uh, maken we een passende offerte. En Imkam, wat, wat ik gelezen heb: als je jarig bent, kan je het daar ook vieren. Ja, ik ben gelezen. net jarig geweest. Nou, dat is jammer. Volgend jaar dan? Ja. We ja. nee? hebben niks. Want van gebeurd. dat jij jarig bent geweest. Hartjes, drankjes, alles wordt geregeld. Je hoeft geen boodschappen nou, te doen. Dus... Kijk eens dan. Kijk dan. Huh? En, en vergaderingen? Ook. Heb je ja, die in en... vergaderzalen? Nee, nou, nou, we of hebben niet echt vergaderzalen. Maar er worden wel door verschillende VVE's dus de Vereniging van Eigenaren die komen bij ons ook hun uh, jaarvergadering doen. Klopt. Oh. Ja. ja, want je dan... hebt een zijruimte, hè? die is een beetje apart. Ja, klopt. Ja, ja en, en dan heb ik nog een, een vraag. Buiten, buiten Rabble doe je ook nog andere dingen, heb ik begrepen. Je zit ook in het de, in de, in de, eetverstein culinair Zandvoort. Ja, maar daar ben, ben ik mee gestopt, helaas. Toen ik met uh, rebel begon. Ja. En ik heb daar jarenlang, vanaf het begin af aan wel ingezeten... met uh, culinair Zandvoort. Alleen dat werd een beetje... Ja, dubbele belangen om het zo te zeggen. Ja, nee, dat, dat dus kan behoorlijk zijn. zijn we daarmee gestopt. En ik sta nu aan de andere kant van, de, van culinaire de laatste twee jaar. Dus uh, het eerste jaar hebben we op culinaire gestaan. Was ook weer een heel andere beleving. Want daar sta je erin. na jarenlang in de organisatie. Ja. Te hebben Als horeca ondernemer. Jullie koffie. Met koffie inderdaad. Ja, ik had en. de koffie gehaald. Ja? <laughs> ja? lekker. En dat hebben we nu twee keer gedaan. En dat is ook op zich erg leuk om het van de andere kant op te bekijken. Ja. Dus we hebben dit jaar... Uh, ja, als er andere ondernemers zijn die het willen doen, prima. En anders dan uh, hou ik me ook is aan. Het, is het uh, gestopt dan, het culinaire antwoord? Nee, nee, nee. Het, nee was nee, dit nee. jaar ook nog? Ja, ja, ja, zeker. Het gaat ook nog wel door. Oh, dat gaat gewoon door oh, mij. Ja, nou, ja, <laughs> nou ja, dat hoop ik ja. wel. <laughs> maar daar da, kan jij da, dan wel gewoon gaan staan met een, met een stand of zo. Ja. Of, werkt, ja. dan, werkt dat ook zo, een stand? Klopt. We hebben 17, 16, 17 tenten staan er normaal gesproken. En daar zitten er verschillende horecaondernemers in. Die uh, hun eigen ja, restaurant promoten. Een levende advertentie, zo moet je ja. het eigenlijk zien. Maar eigenlijk is het uitgegroeid tot een van de grootste evenementen van zijn wordt. Ja. En ja, het is gewoon een ons kwint ons gehalte ja. van uh, ja. heel ja. hoog. Ja. Waardoor het ook ontzettend gezellig is. En het, het beroemde broodje van de week, wat is het van de week? Uh, deze week hebben we gebonden groente. Uh, nee, groente nee, een tomaten groentesoep met een mini broodje met... Uh, Visselaar, de huis gemaakt en we hebben een uh, mini-broodje met uh, frikando. Oh, nou. helemaal tijd. Kijk, daar uit En oh, morgenavond licht. zijn jullie niet open, hè? we kunnen er niet even heen, natuurlijk. Hier nee, als wij, klaar wij zijn maar zijn, zeven uur klaar hier. We dus ah, weet precies wanneer gaan. wij klaar zijn en wat hij van tevoren ah, jij, eet er ja. jij eet te veel. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is zo. Gaan we gaan nog even draaien. Ja, oké. Okay. Altijd goed als luisteraars tips en trucs meegeven. Ja, ja, dat vind ik ook wel. Ja. Ja? Ja. Ja. We gaan, uh, we gaan loodje trekken. Nu al? Ja, vieren te vroeg? Ja, ik vind dat of goed. Ja, wil ja, je het nee, spannend maar, houden? Ja, de, de, ik riep net nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu te zijn. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Nu is plotseling daar zo beetje. Ja, ja, ja, Het moet ook een Geen beetje spanning. helemaal in de war nu. Ah, nee, het is ja, dat is wel gezellig. <laughs> dus, uh, um, ja, dus, dus, het uh, Laat hem maar komen. Dat is hem niet. Doe eens. En toen was het stil. Hij doet het niet. Nieuwsflash! Die bedoeling. Ah. Lootjes trekken. We gaan lootjes trekken. <laughs> <gaan looptjes> trekken. <laughs> Marcel mag je het lootje trekken? Mag ik, ja? Van de winnaar. Ik ben heel benieuwd. We, wij, wij, zitten, <laughs> ja, wij zitten er niet in, dat is jammer. jij ja, ja, Nee, was nee, maar waar. Wij mocht er niet mee. Nee, mocht je het ge... voor? Oh, ja. ah, ik lees e, ja. er voor. Ja, ja, ja, ik ja, een een lees er winnaar voor. Daar komt die tromgeroffel. Wat leuk, ik ken haar. Ali Doudij. Gefeliciteerd, Ali. Gaan we lekker lunchen nou, bij Rebel. Nou, yo, ik ben, ik ben ja, jaloers. jaloers ik ben jaloers. Ja, ik ja, ook. Dat ben ik echt. <laughs> oh. <laughs> Het eten van de bord kijken. <laughs> nee hoor, Ali. Gaan we lekker eten. Kan je uh, melden hier bij de... Hoe doen we dat? Nou, overleg we even, Ali. Dan nemen we wel contact ja, met je op. Weet jij waar ze woont? Aan? Ja, weet ik weet oh, nou, het. Komt helemaal goed. Alles komt goed. En, en, en, en waar is een Rebel precies uh, gevestigd? Een Rebel is gevestigd aan het kerkplein nummer 7. Ja, voor degene die het niet weet. Maar nee. Ik denk dat heel Zandvoort het inmiddels al weet. Ik hoop het. Ja. Maar nog niet heel Zandvoort is binnen geweest. Maar misschien na nee? deze uitzending. Oh, nou ja, was ook niet als allemaal een gelijk gelijk. Nee. <laughs> <Nee. laughs> <laughs> en, en Nou, dan wil ik je eigenlijk alleen maar bedanken. Hartstikke bedanken. Jullie ook, bedanken voor je aanwezigheid. En. Uh, ja, ik zou zeggen, heel veel succes. Dankjewel. En er komt gegarandeerd een kindje met mevrouw langs. Nou, prima. Tot, een keer doen. tot gauw. Ja, dat denk ik ook wel. Ik kom regelmatig. Ja, kom jij? Ik nee? kan het verharden aan. Je van hard aanraken? Ja, dat, nou ja, ja, dat is ook zo. Maar wij weten het van het koord. Er komen er genoeg bij jou eten. En we horen alleen maar positieve dingen. Daar dus, ja, ben ik heel blij mee. Goed zo. Hey, en dan zeg ik alleen maar hoort, zeg het voor. Ja, nou dat gaan we ook doen. We blijven het voortzeggen. Is goed, dankjewel. Okay. Hartstikke bedankt. En ook namens, hoe heet ze? Ali. Namens Ali. Haal die eet smakelijk. En bedankt. En heel veel succes. goed. Dankjewel. je okay, Dank je wel. Hey, Marcel, deze is voor jou. Just the morning. While some marching band keeps its own beat in my head while we're talking. Speciaal voor uh, Marcel. Ja, ja we, we hadden het net over degene die gewonnen had. Dat, dat is de moeder van Sander. Onze Sander. Onze Sander. Ja, oh. ja, dat wist en ik die, niet. Die, die mag gewoon buiten mededing meedoen. Ja, het zand, Sander moeder wel, ja. ja. ja. Ik, ja, ik, ja. Ik, had, ik had net toch uh, had ik even een, een gesprek met Marcel... Zo, een, buiten de uitzending om. En dan vroeg ik van... Uh, is het terras nu nog open? En het terras is open. Dus u kan nu ja, ook ja, gewoon ja, er ja, nog ja, heen. Warm. Lekker warm, met een verwarming. Nou. En kan jij je eigenlijk dan voorstellen dat je daar smiddel met zo'n heerlijk grote Jopenbier zit? Dat is toch heerlijk, man? Nee, dat kan ik me nee, voorstellen. Ik ook dan niet. Mee. Ik ga lekker dan met die ijssteen zitten. Ijs -thee. Ja, die cool. komt ah, uit zo'n shakebeker. Oh, die is zo lekker. Ja? Is dat ja echt die echt? komt niet zomaar uit een flesje. Ja, komt plaat, met de shakebeker ja, komt hij helemaal... Jij ja, praat uit ervaring. Wat, wat zit ja, er buiten de ijssteen nog in? Wat zit er dan in? Ijsklontjes. Ja, dat was ik. <laughs> <laughs> maar is, is er verder een zin? Nee, de, geen, geen alcohol zit uh, nee. oh, erin. Het is gewoon heerlijk. Je moet het vaak naar buiten de deur, en, al, en, dat, en dat vind jij lekker? Heerlijk. Ja. Je moet het vaak naar buiten. Ik heb mijn favoriete ja, Maar het zijn tien verschillende smaken ook. Hè. Dus ik bedoel, je kan nog even oh, alles ja. proberen. Ja, oh? absoluut. Ja, ik, ik ga alleen maar voor die uh, witte twee met uh, een granaatappel. Die vind ja, ik zo ontzettend leuk. Explodeert toch niet? Ja. ja. Die ken boek, toch. Ik ontplof altijd. Je hebt ook nog nooit gezien <lacht> hoe ze veel van de dras nee. hebben. Dat is misschien wel goed ook. Nou, de rollators staan klaar, heb ik wel eens woord. Ja. Ik wil ja. Uh, nou even zeggen dat ja. ik uh, straks uh, even de prijs afgeef bij de familie Daudij. Oh, hartstikke goed. Nou, Kijk nou, we zullen Aan huis bez ZFM bezorgen huis. Aan huis bezorgen we zelfs. KNA. Dat wij ah, ah, dus niet, hè? Met de, de rekening brug. komt later. <laughs> Wat een service hebben wij, hè. Dat ja, is ongelooflijk. Hey, we gaan er nog eentje draaien. Doe maar. Uh, de schuif ja. openzetten hoor je. Ja, maar. Telt, dat, telt dat van mij eigenlijk? Crazy on you? Of nee. niet? Nee, nee. Vandaag niet. Morgen misschien weer. voor iemand is. En dat is niet over mij. Dan is het voor mijn geheime vriendin. Nee, maar Marcel die wil iets vertellen nog. Oh, okay. Ja, er zijn toch wel uh, wat mensen die ik eigenlijk ook wel wil bedanken. Want ik bedoel, ik, ik zit hier wel in de studio. En dat ja. vind ik hartstikke leuk. En ook wel om uh, Rabbel te promoten. Maar Rabbel stond er natuurlijk niet zonder uh, een aantal mensen om me heen. En dat, dat geldt zeker ook voor mijn familieleden. Maar uh, een grote steun in, in mijn rug is ook uh, Mariel, mijn vriendin. En oh, ja, met en Melissa en mijn kinderen. Ik bedoel dat uh, waar ze kunnen helpen is ook in de zaak. Melissa iets meer, want die is wat ouder. En Mitchell die begint zo langzamerhand steeds vaker een beetje aan te schuiven aan de spoelmachine. Dus ja, dat, dat wordt ook steeds leuker. En uh, ja, zonder die mensen had ik gewoon hier niet kunnen zitten. Want dan had het Rabbel er niet geweest. Ja. En dan uh, was het een heel ander verhaal ja. geweest. Dus die mensen wil ik, uh, ben ik heel dierbaar, heel dankbaar en uh, heel goed. blij mee. Hartstikke goed. Dank je wel. Verder nog iets? Nou ja, Als je kwijt gezien. wil. Nee. Anders nog iets, zeg je. Ja, anders, anders nog, nog iets? iets? Ja. <laughs> Zandbal bij. Ja, ik, ja, fijn dat u er was. Ja. Ja. Dan nummer 23, alstublieft. Ja, net zandbal. Nou, gaan we nog? Ja, doe maar. Beetje herrie in de tent. Ja, dan moeten we weer wakker worden nu, hè? Ja, toch? Het is, het is bijna etenstaart, een beetje wakker worden, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. trot er tussendoor gezellig ja, aan het praten, ja, ben he? ja, Ik kan dat. Je slaat dicht, hè, nu. He? Ja, ja, ik, ben ik merk het. Allemaal, uh, <laughs> maar laat maar gewoon doorgaan dan. Wat zeg je? Laat maar gewoon doorgaan dan. Dan kan jij met, uh, met Marcel nog even... Doe verder. maar even. Hé, hey, Imke, Het is ook weer. is er ook weer. <laughs>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 Somebody wins. Een beetje naar het eind. Uh, ja, ja. Nou, althans van de eerste deur dan? Ja, volgende uurtje hebben we een hoop nieuws over zandvoer, denk ik. Nou, oké. Okay, nou. En de column is verschoven naar de twee deur. Oh, oh. Nou, spannend. Ja, ook? Um, zullen we er maar meteen wat achteraan? Dragen, ja, doe dan? maar en dan uh, daar sluiten we dan even mee af. En uh, tot na het nieuws en, uh, en de boodschappen. Nou, oké. Okay. Ja? Goed? Dan uh, doen we er nog een. Doen we er maar.